Goedenavond, ik ben Sit van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Turkije stuurt toch niet tien ambassadeurs weg. Er was een flinke ruzie tussen president Erdogan en tien westerse landen, waaronder Nederland, over zakenman Osman Kavala. Die zit al jaren vast zonder proces en tien ambassadeurs hadden Turkije opgeroepen om hem vrij te laten. Erdogan was daar woest over en dreigde de ambassadeurs uit te zetten. Correspondent Mitra Nazar. Dit soort uithalen naar het westen doen het we toch vaak ook wel goed... Bij zijn achterban. Hiermee wil Erdogan vooral even laten horen dat hij er niet van is gediend als andere landen zich bemoeien met wat er in Turkije gebeurt. Vanmiddag hebben de ambassadeurs getwitterd dat ze zich er niet meer mee zullen bemoeien en daar neemt Erdogan genoegen mee. De voetballers van NEC spelen voorlopig zonder publiek in eigen stadion. Vorige week zondag stortte een deel van de tribune in. Er raakte niemand gewond, maar de ploeg moest op zoek naar een nieuwe speelplek. En dat bleek nog niet zo gemakkelijk, zegt de directeur. Tot nu toe, we hebben we met acht stadions concreet in de afgelopen dagen in Nederland en Duitsland gesproken. Zijn we nergens uh, tot de conclusie gekomen dat we daar onze supporters kunnen huisvesten met hun eigen goede gevoel. De voetballers gaan dan toch maar het veld op in het Goffertstadion. Als daar niemand op de tribune zit, is dat veilig voor de spelers en de staf. Rico Verhoeven is na afgelopen weekend nog steeds de beste kickboxer ter wereld. Maar ziet er toch anders uit. Hij kreeg van tegenstander Jamal Ben-Sadiq een flinke tik op zijn linkeroog. Het gaat nu een stuk beter met hem. We zijn in de dokter geweest, alles was goed gelukkig. Dus dat was uh, fijn om te horen. Um, ja, alleen... de. Ja, de... Ja, de schade zeg maar, aan de buitenkant, dus het, het scheurtje, hebben ze dichtgemaakt, schoongemaakt. Zijn kinderen moesten wel even wennen aan zijn gezicht. Het weer nog bewolkt met regen en motregen. Aan de kust kan het ook onweren. Morgen vooral in het oosten bewolkt, maar op andere plaatsen laat de zon zich zien. Het wordt dan 13 tot 15 graden. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB.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 ja, en ik ben nog getipt door iemand... Eh, bij datzelfde IndieXL... Conjo eh, Vergeer, nederklinker... zo eh, noemt hij zich... is een presentator op de zondagmiddag tussen twee en vijf... wat zeg ik, tussen twaalf en... nee, ik zeg het goed, tussen twaalf en drie... met een uh, lijst... Uh, waarin, uh, nou ja, eigenlijk... een beetje de, de, de, de Indie... van Nederland een beetje voorbij komt... en die had een tip... die zei van, joh... Uh, de, daar hebben ik hem mezelf mee, hij heeft wat uh, gevonden... en dat is een uh, band...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 Lijkt er iets te vormen in je mond. En voor ik erna kan vragen, wordt de soep al opgediend. Bij een glaasje wijn in het kozijn. Raskal ik wat over Franse dansen de boeré. Je lijkt te ruiken dat ik iets verzwij, Maar voor jij erna kan vragen, staat de tafel vol haché. Ditje is de je kon we praten eromheen. Hoe belangrijk is je de waarheid. Dat je alles van me weet. Two, one, two. <laughs> Wow. Song en Ben. En het nummer wat eraf komstig is, is Little Wild Lies van Erik de Vries. Een paar weken geleden had ik hem in de, de uitzending. En nu eh, draai ik hem nog maar eens even een keertje. Want anders ontsnapt hij aan de aandacht daarvoor Milou en Juliet. En het nummer dat heet Dikjes Datjes. En dan gaan we het gewoon even met uh, wat uh, rustige klanken doen. Hans Botman vond hem goed. You all share <laughs>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 Reason. Fail to understand and always learn.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 Zondag hebben ze hun album gepresenteerd in het Patronaat Café. En dat heeft alles te maken omdat Daphne Holtland zelf uit Haarlem komt. En ja, ze wonen tegenwoordig meer in Amsterdam. Dus gaat de band door voor Amsterdamse Band. En daarvoor hoorde je trouwens een nummer van Mountaineer. En daarachter zit Marcel Hulst.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 Nee, ons eh, het nummertje wat we nu uh, uit hebben, dat heet te weinig. Ja. En uh, ik kan wel vertellen hoe het ontstaan is. Nou, vertel. Oké, okay, ga ik doen. Ja, het ja, was ik een keer in mijn zolderkamer in Amsterdam, lag ik in bed, ik kon niet slapen. En toen uiteindelijk had ik dat uh, eerste coupletje geschreven, als soort van gedichtje. En nee. toen ging naar bouw doen, en toen zei ik dacht van ja, ik heb wat geschreven, en hij, nee, wat leuk, wat leuk. En toen hebben uh, we dadelijk op muziek gezet. Ja. En dat was eigenlijk uh, nou, een jaar geleden iets langer, net in coronatijd. En toen uh, hebben we in een heel leuk ateliertje in Haarlem wel, hebben we het uh, op muziek gezet. En uh, daar is eigenlijk deze tune die uh, vanavond uitkomt uit ontstaan. Mm. En uh, ja, het begint eigenlijk met uh, te, noten, te weinig genoten, te weinig geneukt, te weinig lopen, te weinig gekreund. Ja. ja. ja. Uh, er zitten uh, jullie jullie uh, maken er ook geen geheim uh, van, hè? Het is dus ook uh, gelijk uh, boom, uh, pads aanpakken en uh, geen gelul. D dat is ja, het. Uh... Leuk is wel leuk inderdaad om lekker met de deur in huis te vallen. Ja. Houden jullie... Uh, ja, ik, nee, ja uh, vraag ik toch maar even weer aan Boudewijn. Uh, houden jullie van halve maatregelen? Uh, van halve coronamaatregelen houden we ook niet. Maar, nee? Uh, nee, we houden, we houden wel heel erg van een soort van... Uh,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 Oh, wat leuk. Maar hoe, uh, hoe heb jij dan dat... Ja, weet ik niet. Ik, ik bedoel, zit, er zit een beetje zo'n... Uh, zo ja, typisch zo'n elektronische Italiaanse lach zit erin, vind ik. Ja, ja, ja. ja. Denk, oh, weet je, dat ja, ja. Pino Danjo, dat... Uh, ja, dat, dat idee. Ja, ja, ja. ja ideeën, maar dat is wel heel uh, lang geleden, hoor. Dat ik dat... Heb uh... jij in een Italiaanse discotheek gestaan in die jaren 80? Nee, nee, nee. Wel, uh, wel makkwale ideeën wel gedraaid, hoor. Op uh, huiskamerfeestjes ja, en klasseavonden. Dus, uh, maar, kijk,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 Ja, ja goed, jullie hebben dus nu drie nummers uit, waarvan deze dus nu uh, uh, als dit voorstel... Is, uh, dit, dit is de eerste, en dan over een paar weken komen de andere twee, en dan uh, ja dan allemaal één keer doorheen dan luisteren. Ja, maar komt, er komt nog wel meer aan, dus dit is een voorbode ja. van, van, nog, uh, van iets van een EP, of wat dan ook? Ja, zeker, er komt een EP'tje aan, dus ja. uh, dat is een paar weken. Eerst even het singeltje, en dan... Uh,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 Symboliek om daar ook de clip op te nemen. Dus die zullen jullie ook nog even sturen. Ja, is misschien wel leuk om erbij te zeggen dat het een soort een beetje onze, onze versie is van hoe de lockdown eruit zag. Een beetje, ja. beetje te weinig eigenlijk ook, of niet? Een beetje te weinig eigenlijk. Weinig is hè? alles, een beetje, beetje whisky drinken, een beetje Ja. Afslag. En, en, ja, en, en, en, en is het geld op een. Ga je gewoon ergens met drie ergens... op een of een of matras slapen en weet ik allemaal wat. Dat soort uh, flavakul, of niet? Ja, dat, dat, dat, dat is wat wij deden in de lockdown. <laughs> uh, ik, uh, ik hoor het al. Um, Zullen we hem dan maar laten horen, jongens, of niet? Ja, dat zou ja. goed zijn. Dat ja. zou zijn. Goed, uh, hier is uh, Totti De Meo met het nummer te weinig. Te weinig genuimd, te weinig gesopen, te weinig gekreund Het glas ligt getronken, nooit was het genoeg Te weinig vertrouwen van al die vrouwen Te weinig geshowen, te weinig gesteund Te weinig open, te weinig geleund De stad uitgespeeld, de klokken verzet De zon op zien komen, maar toch alleen in bed Oh. Ik doe wat ik wil, ben wel tranquilo maar misschien niet te veel Wanneer ben je lui, wanneer ben je chill maar maan vraagt, wanneer pak je die baan Misschien nog dit jaar, maar ik weet nog niet man. Het hart dat verlangt, het hoofd dat zit vol Niets ondernemen, garanties zijn nul Ik leef dus ik leef, ik hoef even niks ik ben zelf een iPhone op de bank met Netflix. Te weinig de reden dat ik altijd meer wil. Maar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 van de jazz eventjes wat willen vragen. Want ja, dit past daar zeker in. Arne Marie, het nummer heet Inside, komt bij Chocolate Box Records vandaan. En daarachter zit Luc Nijmon. Daarvoor hoorde je Same Song, Different Groove van Paul Bond. En dat is ook alweer van een tijdje terug. Deze man hadden we niet zo lang geleden in de uitzending. En zonder dat ik het wist...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 burning